Is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag. De beste Aldi's op Radio Els. 1485 AM. Een beetje water. Een beetje sop. Dit is de Ava Show. En dit is. The Wall Street Shuffle. 10 cc. The Wall Street Shuffle. De nieuwe Els Plaat else plus Tot aankomende vrijdagavond hoor je de je de Elsplaat van deze week. Tenzij zie je natuurlijk in de balst in En ik moet eerlijk zeggen, het was vandaag weer heel lekker op de bus, hoor in Amsterdam. Ja, van ook nog eens een keertje, hè. Misschien komt het wel door de Elsplaat. Als dat zo is, dan is het volgende week natuurlijk gewoon weer de elsplaat De Elsplaat Vrienden, we mogen weer. De kopjes in de borden, de kom in de terras. waai, weg, jij was af. Welkom vrienden en vriendinnen van de AVA-show bij Radio Els 1485 AM en natuurlijk via www.radioels.nl. Het is vandaag dinsdag 13 juni 2017, gelukkig geen vrijdag, dus uh, ik hoop dat het ongeluk jullie een beetje bespaard is gebleven. Nou, qua weer. Kunnen we kunnen best wel een beetje van geluk spreken, het begon vandaag allemaal zeer, zeer bewolkt en uh, daar leek het ook een hele tijd op te blijven, maar vanmiddag brak opeens het zonnetje door, dus ik denk ik ga het lekker even het gras maaien, want dat moet ook gebeuren, het groeit zo hard, het moet gewoon drie keer per week moet ik met dat ding eroverheen, hè? het is gelukkig zo'n accugras misschien en dat scheelt natuurlijk wel een hoop, geen gedoe met uh, snoeren en dergelijke. Hans Bank, bedankt voor de Turntable Show met al die fijne geschiedenis van de zeezenders van welheer. En natuurlijk daarna het café van Vrenevenstraat en wat de juweeltjes kwamen daar weer voorbij. Inderdaad, het is inmiddels vijf over zes geworden op deze dinsdagavond. We zitten hier live vanuit Krimpen aan de IJssel op de 1485 AM in het noorden van het land. In het westen van het land natuurlijk bij onszelf op de 1485 en in het oosten van het land. Ik dacht op de 1476 of 1567. Al zoek maar even op die schaal van je middelhof ontvangen. Wat gaan wij hier doen? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. We gaan straks even kijken of we nog wat opmerkelijke nieuwtjes hebben. We hebben een weerbericht zo rond de klok van kwart voor om half. Op het halve uur een tweeluik en weet je nog wel. En natuurlijk zo tegen het einde van het programma even kijken of er nog wat op de kijkbuis te zien is vanavond. De muziek die komt onder andere van Duran Duran, van Sherbert, van The Gasher, van Max and Specs, van David Cassidy, van Karen Kent, van Paper Lace. Dat is het tweeluik voor vandaag. Human League, Long Talk, Ernie, het kan allemaal niet op. En we hebben ook nog een zeer zomers plaatje van Bandalero. En als we er nog aan toe komen hebben we nog Joe Jackson en The Marvelous. Maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden. Hier zijn de Beatles uit 1967 aardbeientuin, tuin, oftewel Strawberry Fields Forever. Goedenavond, de Avondstion. Let me take you down cause I'm going to Very feels Nothing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 Een drukke avondspits hoor, want er staan maar liefst 53 files met een totale lengte van 261 kilometer. En in het zendbereik van de zender van 1485 AM in het westen staat onder andere... ...sta je stil op de A15... ...tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-West 9 kilometer... ...en ook op de A15-Gorkum-Rotterdam 5 kilometer... ...en Breda-Rotterdam op de A16 staat ook nog steeds 3 kilometer... ...dus het is best nog wel druk in uh, Nederland qua auto's. Maar goed, met de Radio Els erbij zal het allemaal best wel goed komen... ...zei mijn oma vroeger. Radio Els. Ferry den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM.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 Het leukste van dit plaatje vind ik nog meestal als die dame even voorbij komt met uh, dat shugje. Ja, met je zo. <laughs> Leuk op een uh, zomeravond hier op deze dinsdag. Het is heerlijk weer. Je zit gewoon lekker buiten met je transistorradio. Natuurlijk, Je en natuurlijk Duran Duran uit 1986. En het heette natuurlijk allemaal. No sorrius hier op de 1485 AM. Sinds verschillende Arabische landen de diplomatieke relaties met Qatar he hebben verbroken, vrees het land voor tekorten. Een van die tekorten, het melktekort, wordt nu opgelost door 4000 koeien in te vliegen. Je zou het de grootste runderluchtbrug in de geschiedenis kunnen noemen. Zakenman Moutas al kayat nam het initiatief en kocht de koeien in Australië en de VS. Er zijn in totaal 60 vluchten van Qatar Airways nodig om de runderen naar plaats van bestemming te vervoeren. De kosten die komen ongeveer op 8 miljoen dollar uit, dat is ongeveer 7,1 miljoen euro. Er lagen al plannen om de koeien over zee naar het land te vervoeren, maar vanwege de urgentie is er gekozen voor luchtvervoer. Daardoor kan de melkproductie naar verwachting eind deze maand beginnen. En dat zou eerst in september zijn als het over land zou hebben gemoeten. De koeien worden ondergebracht op een stuk land ter grootte van 70 voetbalvelden ten noorden van de hoofdstad Doha. Al-Qayat verwacht dat de koeien halverwe halverwege juli genoeg melk geven om een derde van de vraag naar melk in het land te beantwoorden. Ja, je moet er wat voor over hebben. Melk goed voor elk, zeiden ze vroeger, hè? Ja. Schubert, 1976 hier in Davos Show. En het heet natuurlijk allemaal HouseNet. Goedenavond als je aan het eten bent. Eet smakelijk. You told me. Ik dacht Australische formatie formaties, maar dan zeggen we helemaal uit onze hoofd met uh, een van hun bescheiden hitjes. wel, dit was wel een aardig hitje hoor. House that? Oftewel, uh, hoe vind je dat, dat hij uh, gewoon even dag zegt met zijn handje tegen zijn vriendinnetje. Daar ging het denk ik ongeveer zo'n beetje over. Sinds uh, maandag hebben we dus bij Radio Hels 1485 uh, elke werkdag maandag tot en met vrijdag de gepresenteerde programma's van Hans Bank met de Turntable Show tussen 4 en 5. Daarna natuurlijk het café van Renevenstraat. Straat en ondergetekende tussen 6 en 7 hier met de Ava Show. De, 5. de Ava Show. Duidelijke waarschuwing voor het Amerikaanse vrouwras of zo. Of hoe voel je dat dan ook noemt. De kerst. heeft 1970 hier een zo met American Woman? Ben je inmiddels al met die afwas bezig? Wens je weer natuurlijk ontzettend veel sterkte. Het is acht voor half zeven, zo ongeveer hier bij ons. Een kat die al vier dagen vast zat, vast zat in een boom in een bos in Winschoten, is uiteindelijk toch nog gered. Een boomexpert wist maandag aan het eind van de dag het angstige dier uit zijn benarde positie te bevrijden. Professioneel boomverzorger Jeroen Renkema uit Noordbroek meldde zich maandag bij de brandweer om een reddingspoging te ondernemen. Hij wist zonder problemen de top te bereiken en de kat mee naar beneden te nemen. De kat in het Sterrenbos in Winschoten trok maandag veel bekijks van geïnteresseerden, aldus de Groningse media. Een inwoner van de plaats Wedde had zondag al een poging ondernomen om de kat te redden uit de pakweg 20 meter hoge kastanjeboom... Maar de man strandde op 15 meter en toen moest de brandweer hem vervolgens uit de boom halen. Daarna probeerden de brandweerlieden de poes uit de boom te spuiten, maar dit lukte niet. Ook het neerzetten van een bakje voer onderaan de boom mocht niet helpen. De eigenaar van de kat die vrijdag niet meer uit de boom durfde te glimmen, heeft zich nog niet gemeld... en het dier is overgebracht naar het dierenasiel in Winschoten. Laat er een het maar niet horen, want dan springt hij nu nog zijn auto in om naar Winschoten om die kat op te halen. Ja, ja.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 Let me tell you that, and some of the later she'll turn you in. So shut your big mouth and don't say a thing. I cool it, Max, there's no need to throb. Relax a bit, tell me about the job. Fat bombs the lookout, words of the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 te gaan ...om dit liedje gewoon eens even ook in met visueel beeld te luisteren, want dat is echt heel leuk gedaan. Don't come stoned en don't tell the truth, het komt uit 1980 en het is natuurlijk allemaal afkomstig van Max en Specs. Straks om het half uur hebben we natuurlijk, weet je nog wel, wat feitjes uit het verleden, maar we gaan eerst nog even hele lekkere muziek draaien... Bijvoorbeeld deze. Ja, ik, ik, ik vind dat prachtig. Dat was een beetje die echte Amerikaanse muziek. Het is zo herkenbaar, maar zo mooi. 1972, David Cassidy. How can I be sure? Ik heb geen idee. How can I be sure? In een world that's constantly changing. How can I be sure where ik stand? Whenever I, whenever I'm away from you, I wanna die, cause you know I wanna stay. Touch me but don't take me down Whenever I Yeah. Jan Smits, Smits laat ons weten dat hij al die tijd dat ondergetekende er niet was, de afwas niet heeft gedaan. Dus die kan voorlopig even aan de gang met die afwas. Tenzij deed hij natuurlijk iedere keer gewoon hetzelfde gebruikt, natuurlijk. Maar dat lijkt mij nou niet zo snaakbaar. Ja, David Cassidy, 1972. Hou ik in Shore? Ik heb geen idee, maar ik vind het wel een heerlijk, heerlijk plaatje. Maar nu maar weer eens even iets vrolijks, want het was wel een beetje melancholisch, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ga je mee even dansen? Heel de nacht? Nou, nou, nou, nou. Wel een beetje overdreven.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 Een oud plaatje natuurlijk in 1966, maar liefst 41 of 51 jaar oud. Maar het is nog zo herkenbaar en bijna iedereen zingt het mee. Nou, daar is Els met de kessers op. En dan gaan wij een poging wagen om het een uh, beetje het verleden te bespreken samen met je. Het is vandaag 13 juni en dat is de 164ste dag van het jaar en er komen er nu nog 201, ja ja. Vandaag in 1427 op Fifth Avenue wordt een tape parade gehouden ter ere van Charles Lindbergh, die enkele weken eerder de eerste non-stop solo vlucht over de Atlantische Oceaan had uitgevoerd. Nu heb ik geen idee wat tape parade is, dus jullie het wel weten, laat het maar eens even weten op de Facebook pagina. Ik zal straks even googelen wat dat precies inhoudt. In het Duitse weekblad De Spiegel verschijnt het artikel vandaag in 1956... Zwissen koningin in Rasputin. Waarin wordt gemeld dat de koningin Juliana... onder invloed van ene zekere Greet Hofmans zou staan. Nou, Dat is later natuurlijk allemaal wel uh, bekend geworden. En vandaag in 2005, popster Michael Jackson... wordt door de jury vrijgesproken van beschuldiging tot kindermisbruik. De jury acht alle tien aan... Klachten ongegrond en Jackson is onschuldig, vol, onschuldig volgens de jury. Vandaag in 1996 schaft België als laatste Europees land de doodstraf af. Ja, dat verwacht je niet. Hè? Je denkt dat het al veel eerder is, maar dat was pas dus in 1996 bij onze zuidenburen. Dan gaan we even naar de sport toe. Vandaag in 1982 was de allereerste officiële interland van de Nederlandse vrouwenrugbyploeg. De tegenstander is Frankrijk dat wel met 4-0 wint van de Nederlandse ploeg. Ik heb trouwens niet geweten dat de rugby in Nederland ook door vrouwen werd uitgevoerd. Nou, het blijkt dus van wel. Vandaag in 1844 verkrijgt Linus Jail, octrooi op het deurslot. Vandaar dat we nog steeds die Jail deursloten hebben. Ja. En in 1983 vandaag de Pionier 10 is het eerste ruimtevaartuig dat het zonnestelsel verlaat. Ik weet niet of die ooit teruggekomen is. Ik denk het niet. Nee, die zwerft daar wel ergens, zeker. We gaan even naar de weersextremen toe voor vandaag. In 1998 hadden we de laagste minimumtemperatuur. 3,7 graden. Oh, dat is bibberen. En de hoogste maximumtemperatuur was 31,5 graden. En dat gebeurde allemaal in 1964. De zon schijnt het langst in 1959. 15,6 uur. En het regende het langst in 1940. Namelijk 18,8 uur. Dus bijna eigenlijk heel de dag. Dus... Nou, dan gaan wij hier lekker naar de twee tweeluiken. Mooie plaatjes hoor, echt waar. Nog eentje zelfs uit de top 40 van 31 augustus 1974. We hebben het hier over paper lace. Als eerste ga je luisteren naar The Night Chicago Diet. en daarna Billy Don't Be A Hero. Twee leuk, nu, nu, nu, nu.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 Down a long Main Street, the soldier blues fell in. She got a letter that told how Billy died that day. The letter said that he was a hero. She should be proud he died that way. I heard she threw the letter away. Ach, wat een triest verhaal hier in het leuk. Billy, don't be a hero. Nou, dat werd hij dus wel, alleen overleefde hij niet. Pay place, allebei de plaatjes in 1974. Als eerste de uit Chicago Duit. en daarna natuurlijk, zoals je deze nog een beetje kunt horen, Billy, don't be a hero. We gaan richting de klok van kwart over zeven. En naar de volgende gaan we eens even bezighouden wat we allemaal aan het weer kunnen verwachten morgen. Wat het allemaal wordt en de rapportcijfers natuurlijk bij de diverse activiteiten. We houden tempo er maar een beetje in hier in de AFW-show bij Radio Els 1485 AM. En natuurlijk via www.radioels.nl. Hier is de Human League uit 1982. Don't you want me? You were working as a waitress in a Ik kan het nog wel 80.000 keer gaan roepen, maar ik geloof niet dat ze hier nog wil. Jumelik 1982, don't you want me, maar wel natuurlijk een heerlijke kletser in de show. En wij gaan eens even kijken naar het weer en wat het geweest is en wat het gaat worden. Er waren vandaag perioden met zon en stapelwolken, vooral landinwaarts. Het bleef heel de dag droog en de wind was matig uit het westen en draait geleidelijk straks naar het noordwesten. Vanmiddag was het zo'n 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden van het land. Morgen is het vrij zonnig en na een nacht met minima van rond de 10 graden wordt het overdag 22 graden in het noorden en tot zo'n 25 tot maar liefst 26 graden in het zuiden van ons land. En donderdag wordt het nog wat warmer. Later op de dag is er dan wel kans op een onweersbui. We gaan eens even kijken naar die temperaturen voor de komende dagen. Donderdag inderdaad 26 graden, minimum 13. En vrijdag zakken we dan weer heel ver terug naar 18 graden. Zaterdag 20 en zondag weer naar 24 graden. En dat alles bij een uh, zuidwest tot noordwestenwind. Windkracht 3 op donderdag, vrijdag windkracht 5 maar liefst. En zaterdag... En zondag Noordwest, windkracht 4 tot 3. Dan nog even naar de rapportcijfers. Het fiets weer morgen een 9. Het strand weer een 9. Het zurf weer een 4. En het vis weer een 6. En meneer Hans bank zijn wandelweer. Dat staat er vandaag niet bij. Geen idee waarom dat eigenlijk is. Oh, oh, nog maar een paar plaatjes. En daarvoor show is alweer verleden tijd voor deze dinsdag 13 juni 2017. Ik dat je een beetje naar een lekkere avond. hebt. nou, met deze muziek erbij kan dat natuurlijk niet kapot gaan. 1978, Longto Leuni en zijn shakers. Ja, ook alweer uh, niet onder ons. Uh, niet meer onder ons, Longto Leuni. The Golden Years of Rock'n'Roll. Rock Every Saturday we had a ball. And swaying while the bands were playing Extra golden years of rock and roll Petticoats baddie can't Sommige covers die hij in deze song doet, beter als het origineel. Maar nu ben ik waarschijnlijk aan het vloeken in een rock en roll kerk. Long colony in de shakers. The golden years of rock roll. Zomer op je radio. Dit is Radio Els 1485 AM. Joséphine blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. I'm the right from Mexico, don Diego de la Vega, comme conoso Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment se revoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas l'appelé mec du moins. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha, -cha, Cha, -cha, -cha quel lindo star! Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh. Don't forget me, I'm to be Don't forget me, I'm Dr. B sur de Dr. B, huh, that's me. 1984, Bandalero. Alleen die naam al, hè? En Paras Latino, maar het is natuurlijk wel een heerlijk lekker zomersplaatje. Vrienden, we gaan er bijna van tussen, maar we gaan eerst nog even kijken wat er allemaal op tv is. Mocht je daar behoefte aan hebben, anders kunnen je toch toe, gewoon blijven luisteren naar radioels.nl. De beste muziek, 24 uur per dag. Via www.radioels.nl, via de diverse players en natuurlijk op de middengolf 1485 AM. Nederland 1, Nationaal journaal om 8 uur, opsporing verzocht om 5 over half 9. Jij en ik op weg naar de lijfshow om 10 voor half 10 en Gezond Verstand om 5 over half 10. En om 10 voor half 11 hebben we natuurlijk Jinek het praatprogramma. Nederland 2, brandpunt om half 9 en De Nieuwe Maan om 10 voor half 10 en Nieuwsuur om 10 uur. RTL 4 hebben we natuurlijk goede tijden, slechte tijden om 1 over 8 ontvoerd op 3 over half 9 en verminkt om half 10. Wat de titels van het programma en daarna nog RTL Late Night om half 11. In 5 hebben we beruchte gevangenissen, Ewout in de cel begint om 3 over half 9 en de deurwaarders beginnen om 3 over half 10. Betalen of leeghalen, Ja, dat zijn ook allemaal toestanden, dat zal je maar gebeuren dat er zo'n deurwaarder even heel de boel leeg komt halen natuurlijk. SBS 6 hebben we Hart van Nederland om half 11 en shownieuws, de late editie om 5 voor 11 en we hebben Little Weapon, dat begint om half tien. En wat hebben we nog meer? Oh, nou Veronica is weer de Big Bang Theorie hele avond. En uh, dan houden we het denk ik wel een beetje voor gezien. Hé, hey, dit is wel grappig. Uh, dat is net acht, of uh, weet ik veel hoe je dat noemt. In ieder geval, er staat een achtje bij. Maar ik kan niet lezen op het logo welke zender het is. We hebben om half negen Charlie's Angels. Dat is lang geleden. Ja, maar daar kun je dus naar kijken op acht. Ik weet niet of het... Uh, ja, volgens mij zijn het. Uh, het is een speelfilm, dus het is niet uh, een aflevering uit de tv-serie Sally Angels. Maar het is gewoon even de. Oh, nou is mijn tuweltje gewoon afgelopen. Hoe krijg ik het weer van elkaar? Ik ga er van tussen. Ik heb nog één plaatje voor je. Ik had eigenlijk Joe Jackson in uh, gedachten. Maar die duurt veel en veel te lang. Die bewaren voor een andere keer. Dus we gaan eruit met de Marvels uit 1968. Only one woman. Dit was de AFA Show. Dinsdag 13 juli 2017. Ik wens je een hele fijne avond. En graag tot morgen. Hoi. Radio Els. Goedenavond.